Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. President Obama noemt het voorstel van Rusland om de chemische wapens van Syrië onder internationaal toezicht te stellen een potentiële doorbraak. Maar hij zegt ook dat hij de verklaringen van Damaskus over het toezicht met een korreltje zout neemt. Hij verwacht niet dat Syrië zo makkelijk meewerkt.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 Obama geeft vandaag zes interviews over Syrië. Hij wil het congres ervan overtuigen dat er toestemming moet komen voor een militaire aanval op Syrië. Omdat het regime van Assad volgens hem gifgas heeft gebruikt. VVD-fractievoorzitter Zelstra ziet ruimte voor het kabinet om de oppositie in de Eerste Kamer ervan te overtuigen in te stemmen met de pensioenplannen. De bezuiniging op de pensioenen moet het kabinet bijna 3 miljard euro opleveren. De oppositie is tot nu toe tegen het plan om het belastingvrij sparen voor het pensioen te beperken. Minder pensioenopbouw moet volgens de oppositie ook betekenen dat de premies omlaag gaan. Zelstra ziet nu mogelijkheden om de premies omlaag te krijgen in overleg met de sociale partners. Vandaag wordt in de Eerste Kamer gesproken over de pensioenplannen. In Londen is een auto geveild uit de James Bond film The Spy Who Loved Me. De onderwaterauto bracht minder op dan verwacht. Hij ging weg voor ruim 653.000 euro, terwijl met bijna het dubbele rekening werd gehouden. De Witte Lotus Esprit was in de film een auto die ook als onderzeeër werd ingezet. In de film uit 1977 speelde Roger Moore de rol van Bond. Dan nog het weer, vannacht her en der buien. De dag begint met wat zon, maar later valt er veel regen en ook onweer is mogelijk. De westen tot noordwestenwind neemt toe tot hard aan zee. Het wordt 17 graden.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 Ja, een hele goede morgen. U luistert inderdaad naar Dit is de Nacht. Het is iets na vijven en in dit uur uh, vliegen we de hele wereld rond. Want we gaan onder andere bellen met Thailand, want daar zit Nella Davidsen. Zij uh, uh, vertelt onder andere over een trainingsprogramma waar zij drie maanden aan heeft gewerkt. En met dit programma helpt ze vrouwen uit de prostitutie te komen. En uh, verder uh, gaan we ook bellen met Indonesië, waar Pieter en Anja van Dijk zitten. Zij werken voor de MAF en zij gaan nu straks vertellen wat dat allemaal is. Ze zijn druk bezig om nieuwe piloten op te leiden. En uh, over. En wij gaan het ook hebben over een uit de hand gelopen bokswedstrijd. En zij praten ze ons zo meteen bij. Verder gaan we het ook hebben over de Jumbo Jet. Uh, 10 september 1993 rolde de duizendste Jumbo Jet de fabriek uit. En ik ben benieuwd naar uw verhalen over de Jumbo Jet. Wat heeft de Jumbo Jet u gebracht? heeft u wel eens ingevlogen? heeft u wel eens ingezeten? Dat kan natuurlijk ook 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. En ik ben benieuwd wat voor verhalen u heeft over het vliegen met zo'n Jumbo Jet. En um, we gaan eerst naar muziek. Mr. Bojangles. Jerry Jeff Walker met Mr. Bo Jangles hier op de vroege ochtend van Radio 1. Heerlijk wakker wordt, lijkt me met die plaats. We gaan uh, naar Dit is de Wereld. Dit is de Wereld. Hey, Bonjour. Bonjour. Sorry, Janakant. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Precies, daar kan ik nog veel meer over zeggen. Maar het zijn inderdaad Nederlanders over hun nieuws in hun buitenland. We bellen namelijk met mensen die zijn geëmigreerd... of die langere tijd in het buitenland wonen... en die daar op de voet het nieuws voor ons volgen. En allereerst bel ik met Nella Davidsen. woont en werkt in Thailand. En ze is daar directeur van het Tamar Center. Uh, goedemorgen, Nella. Ja, goedemorgen. Wat, wat doet het centrum precies, het Tamar Center? Wat is er precies? Uh, het Tamar Center is een... Uh huis en een trainingscentrum voor vrouwen die in de prostitutie werken en uh, we proberen ze dus uit de prostitutie te halen ze te trainen en uiteindelijk op eigen benen te zetten mm -hmm. en ja uh, yeah, het houdt een heleboel in het is uh, we hebben een soort holistic approach dus het uh, is training het is bezoeken van de familie het is innerlijke genezing uh, counseling mm. uh, we hebben een uh, Technische crisiscentrum voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Dus uh, ja, er is een verschil. Is het een, een groot probleem in Thailand? Uh, gedwongen of ongedwongen prostitutie met vrouwen die daaruit willen? Zijn dat te veel? Uh, ik woon in een uh, stad patia, een kustplaats. En daar werken zo'n 20.000 tot 30.000 vrouwen in de prostitutie. Dus inderdaad, het is een, uh, het is een groot probleem. Ja. En daar maken jullie hard voor. Hoeveel vrouwen helpen jullie op dit moment? We hebben ongeveer twintig vrouwen in ons programma op dit moment. Oké, okay. en hoe lang blijven jullie ongeveer in het programma? Hoe, hoe, hoe, hoe snel? Uh, nou, gemiddeld zo'n anderhalf jaar. Ze beginnen met, uh, eerst komen ze bij ons uh, werken. En dan als we een trainingsprogramma hebben, dat duurt drie maanden. Dan krijgen ze een vakopleiding. Mm -hmm. En um, het is ook gericht op innerlijke genezing. Want als je ze alleen maar een nieuw beroep geeft, vaak heb je dan de emotionele kant nog niet aangepakt. Mm -hmm. En... Um, na de drie maanden trainingprogramma, dan plaatsen we ze in de verschillende werkprojecten die we hebben. We hebben onder andere een restaurant, een bakkerij, een kaartenmakerij, een uh, kapperszaak. En uh, ja, dan blijven ze zo gemiddeld nog een jaar, anderhalf jaar bij ons. En dan gaan ze uiteindelijk uh, stromen ze verder de maatschappij in. Oké, okay, en dan gaan ze inderdaad verder met het beroep wat ze dan bij jullie geleerd hebben. Dus dat kan yes. dan weer verschillen, wat dat, uh, dat, wat dat dan is. Uh, ja, uh, mooi werk vind ik het. Een uh, mooi verhaal sowieso. Uh, uh, er is uh, ook nog nieuws in Thailand. Dat heb je voor ons gevolgd. Uh, wat was er deze week in het nieuws? Ja, het was uh, iets typisch thuis. En uh, Ik vond het eigenlijk wel grappig om dat te vermelden. Het was niet zo'n grappig verhaal. Het was een vliegtuig van Thai Airways dat uh, zondagavond landde op de luchthaven ja. in Bangkok en uit de baan schoot. En uh, ja, er waren uiteindelijk veertien gewonden. Twaalf verband zijn weer al thuis. Maar wat Thailand onmiddellijk deed, was uh, alle logo's die op het vliegtuig stonden... en alle nummers en zo, hebben ze gelijk uh, ja, zwart gemaakt. Overgeschilderd, hè? Zodat he? het vliegtuig ja. Ja, niet meer herkenbaar was... en ook niet van wat voor maatschappij het was. Okay. En Het is uh, ja, zo typisch Thais om gelijk... Het is aan de ene kant gezichtsverlies, aan de andere kant dus willen ze geen anti-reclame. Dus gelijk is alle herkenbaarheid is weggewassen. Dus elke foto die nu in het nieuws komt, herken je Thai Airs niet meer door. Nee, maar nu eh, zeg jij al heel duidelijk of het was Thai Airs. Waren er al wel foto's yeah. gemaakt, zeg maar, toen het vliegtuig net neerkwam? Dus waren er al wel foto's waar de reclame allemaal nog op het vliegtuig stond? Of uh, waren ze er, nou, er echt heel snel Nou, die zijn in ieder geval niet gepubliceerd. Vaak okay. wordt het dan ook gelijk uh, geregeld dat zulke dingen niet gepubliceerd worden. Maar uh -huh. goed, er staat wel in het uh, Bangkok nieuws dat, wel dat het Thai Airs mee was. Dus dat is wel bekendgemaakt. Okay. Maar op de foto's is het niet meer te herkennen. Nee, nee, nee. Wat en gebeurt dat je zegt dat is typisch Thais is? Doen ze dat met andere dingen ook dan? Ja, er zijn bijvoorbeeld met busmaatschappijen, als er ongelukken zijn en dergelijke dingen, heel vaak komt het niet in de krant. Mm -hmm. uh, wordt er uh, geld betaald zodat het niet in de media komt, zodat er geen anti-reclame is voor uh, bedrijven. En dat is ongetwijfeld in dit geval. Ook proberen ze de schade wat dat betreft zo gering mogelijk te houden. Ja, oké. Okay. Hey, ik spreek ook af en toe Maarten uit Noorwegen hier in dezezelfde rubriek. Hij vertelde mij iets heel grappigs, want de Nooren praten in Noorwegen... eigenlijk helemaal niet over het nieuws. Dan gebeurt er iets heel groots en dan gaan ze gewoon allemaal naar hun werk... en dan hebben ze het er gewoon niet over. Hoe gaan de Thaien om met het nieuws in Thailand? Uh, ja, nou, ze, ze praten wel over het nieuws... maar de, de persoon waar het om gaat, bijvoorbeeld in deze, in deze situatie, Thaier die zelf proberen om er zo min mogelijk over te praten en zo min mogelijk publiciteit te krijgen. Aan de andere kant, als er een oppositie is, die proberen daar wel gebruik van te maken. Oké. Okay. Dus in Thailand wordt er wel over het nieuws gepraat. Oké. Okay, dus en, en als echt, het uh... over politieke dingen gaat, dan, dan wordt het een hele strijd, ook wel uitgevochten in uh, via de media. Oké. Okay. En uh, maar, maar praten ze zelf een beetje over als de Nederlanders gewoon bij de koffieautomaats morgens en dan uh, een leuk gesprekje of Ja. Ja, inderdaad, koffieautomaat niet zozeer, want ze zijn niet zoveel koffiedrinkers bij oh. uh, de reisplak. <laughs> en uh, inderdaad, en op de markt en overal, daar, daar wordt over het nieuws wel gepraat, ja. Oké, okay, grappig. Hey, ja. Voel je je thuis in Thailand of is het echt een groot verschil met Nederland? Ja, ik zit hier al 18 jaar, dus mm -hmm. dit is eigenlijk voor mij thuis geworden. Ja, Hoewel Nederland, als ik er kom, dan voel ik dat is ook echt mijn land en daar zitten mijn wortels. Maar ja, dit is voor mij toch wel thuis. Ik heb wat dat betreft eigenlijk 2000 gekregen. Ja. Mooi. En bedankt dat we jou mochten bellen, Nela. Hoe ziet jouw dag er verder nog uit? Wat ga je nog doen vandaag? Uh, nou, ik heb nog verschillende vergaderingen vandaag uh, hier in het werk. En uh, dit is de laatste week van de training. Dus daar ga ik nog een stukje van meemaken. En uh, ja, dat is het zo ongeveer. Oké. Okay. Dan uh, wil ik je hartelijk bedanken voor de tijd, Nela Davidsen En uh, ja, we bellen je binnenkort weer. En uh, kijken wat het nieuws in Thailand ons dan weer brengt. Een hele fijne dag ja. nog. Dankjewel. <laughs> Doeg. Dook. you've got the words to change a nation but you're biting your tongue you've spent a lifetime stuck in silence afraid you'll say something All About It van Emily Sande. Ja, zometeen later dit uur gaan we het hebben over vliegtuigen. Dus bent u nou een echt vervent vliegtuigspotter... of heeft u een ander mooi verhaal over vliegtuigen? Dat doen we naar aanleiding van uh, uh, de duizendste Jumbo Jet... die de fabriek uit kwam rollen in 1993. Dan mag u ons bellen 0800-1121. Dat is een gratis telefoonnummer. Dus uw verhalen over vliegtuigen zijn welkom. En dan ga ik uh, verder naar uh, Anja van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in Indonesië en uh, werkt als uh, piloot uh, en monteur bij de MAF. Doe jij dat ook of doet jouw man dat vooral? Uh, nee, mijn man doet dat. Ja, precies. Oké. Okay. <laughs> ik, uh, nee, ik dacht yeah. even checken voor de zekerheid. Maar uh, ook alles te maken yeah, yeah, yeah. met vliegtuigen. Uh, maar de MAF, kun je ons kort vertellen wat dat precies ook alweer inhoudt? Ja, um, yeah. de MAF is een afkorting van Mission, Mission Aviation Fellowship. Dat wil zeggen dat uh, wij hier vliegen voor uh, mensen in de binnenlanden... die geen andere weg dan door de lucht hebben om bijvoorbeeld naar een ziekenhuis te gaan. Of uh, een ander voorbeeld, er wordt een kerk gebouwd in de binnenlanden... en wij vliegen alle spullen in omdat er geen weg is om uh, de spullen te brengen. En we uh, zorgen voor de missionaries die daar wonen... dat ze één keer in de zoveel tijd naar de stad kunnen komen... En dat de boodschappen op de goede plek terechtkomen, zeg maar. Dat is eigenlijk het grote deel wat we doen. En nou, zeg je, dat zijn gebieden die anders niet te bereiken zijn. Uh, zijn er geen wegen dan? Of zijn er geen bussen of andere dingen die uh, naar die dorpen ja, nou, als gaan? Je, ja. Als je Papua een beetje kent, dan um, als je boven Papua vliegt... dan zie je niks als bomen en bomen en bomen. En mm -hmm. af en toe aan de kust een stad. Ja. En uh, nou, het is al die bomen... Daar uh, wonen allemaal stammen en die zijn uh, afgescheiden van elkaar door bijvoorbeeld rivieren of een hoge bergrug. Dus in principe kunnen die gewoon, ja, of ze moeten lopen, vijf ja. dagen lopen normaal gesproken om ergens te komen. Ja, ja, ja. Dus ja. met het vliegtuig, dat is wel het allermakkelijkst aller eigenlijk. Dat is het allermakkelijkste. Ja. Ja. Hey, um, jullie volgen ook het nieuws voor ons. Uh, een beetje daar, uh, wat er allemaal gebeurt. Wat is er op dit moment uh, echt groot in het nieuws in Indonesië? Nou, er was groot in het nieuws. Dat uh, stond zelfs in de Nederlandse kranten. Een bokswedstrijd die erg uit de hand is gelopen. Ja. Uh, een beetje, uh, ja, dat is echt, echt een heel triest verhaal. Waar uh, vooral vrouwen en kinderen uh, ja, overleden zijn, zeg maar. Zo. Dus dat, wel, ja, dat was gewoon een heel triest verhaal. Maar gelukkig uh, is er geen bokswedstrijd mee gehouden, want dat waren ze dus wel van plan. Ja. Maar uh, dat toen is het gelukkig toch maar niet. Maar uh, kun je ons nog heel even meenemen naar, die, naar, naar dat event? Want wat, wat, wat ging er mis dan? Was dat vooraf aan het bokschalen ging, ging er al wat mis? Um, nou, eigenlijk niet. Het was een uh, vrije toegang voor iedereen. Um, maar het probleem was dat er twee soukous tegen elkaar zouden vechten. Nou, Soukous zijn um, soort stammen, zeg maar. Dus de ene stam vecht tegen de andere stam. Met als gevolg dat er in, in de zaal zelf zaten heel veel verschillende soorten zoekoes. Ja. ja? Nou, als er eentje dus verliest, dan voelt de, andere, voelt de verliezer voelt zich uh, benadeeld met als gevolg dat hij dat uit moet vechten, zeg maar. Mm -hmm. Met zoals het vroeger gebeurde. Nou ja, ze hebben het uh, uitgevochten in de, in de hal waar ze de bokswedstrijd hielden. Yeah. Maar ze hadden niet genoeg, uh, geen, genoeg deuren om weg te gaan. Ze hadden overal tafels en stoelen staan. Dus de mensen konden niet weg. Met als gevolg dat uh, alle tafels en stoelen richting de deur gingen met de mensen er allemaal tussen. Dus dat, dat was gewoon echt een gigantische puinhoop. Yeah. En wanneer, ja. wanneer speelt je... u... Ja, ik denk dat het eind juni, juli, ik weet het eigenlijk niet meer goed. Oké, okay, dus, is al wel een uh, tijdje geleden. Dingen, ja. dat gaat allemaal zo, het is al wel weer een tijdje geleden, ja. mm -hmm. ja. maar, dus, maar nu is er echt zoiets van, uh, ja, die box of die hal die staat nu leeg. Mm -hmm. En uh, omdat de mensen hier echt heel erg bijgelovig zijn, uh, wordt daar dus eigenlijk ook niks meer gebouwd. En niemand mag rond dat huis lopen, want dan, uh, ja, dan is dat je dood, zeg maar. Ja, ja, <laughs> ja precies. Het is echt een hele lege plek in het midden van de stad. Het is echt gewoon okay. een heel raar zicht. En er is nog niet ja? op andere plekken uh, gebokst meer? Nee, nee, nee, nee. nee. Oké, okay. nee. nou dat is dan wel een positieve ja. on ontwikkeling in, in ieder geval. Dat is een positieve ontwikkeling. Ja. Hey, Anja, terwijl jij met ja. ons belt hoor ik op de achtergrond ook gewoon echt de, de vliegtuigen van de MAF gewoon heen en weer gaan. Of, uh, of heb ik dat niet goed gehoord? Um, nou, het zijn in dit geval de vliegtuigen van de MAVNI, want uh, Pieter die zit in Manikwari in de Vogelkop om daar uh, missionaries te helpen, omdat daar geen vliegtuig is, zeg maar. Oké. Okay. Maar we zitten hier eigenlijk uh, aan, uh, midden op de, op de landingsbaan, of tenminste aan de landingsbaan, midden op de landingsbaan zou erg gevaarlijk zijn. Aan de landingsbaan en um, ja, de vliegtuigen gaan hier gewoon, uh, gewoon vlak voor ons gezicht, die stijgen ze op en landen ze. Oké, okay, kijk aan. Ja. Uh, dat moet een mooi gezicht zijn. Ja. Hey, uh, jullie kinderen die ja, zitten op, op, uh, op een wereldschool. Uh, deze wordt inmiddels die, ja. niet meer gesubsidieerd. Uh, wa waarom is dat eigenlijk? Want die werd wel gesubsidieerd die, eerst, toch? Ja, die werd uh, gesubsidieerd, oftewel um, gedeeltelijk gesubsidieerd, maar vanwege de bezuinigingen zijn ze van plan. Want ik geloof nog niet dat ze helemaal. Helemaal door is, maar zijn ze van plan om alle subsidie te stoppen mm -hmm. zodat de mensen het gewoon echt zelf moeten betalen? Oké. Okay. Maar dat zou wel ja. uh, dat, nou dat ja, zou voor jullie natuurlijk uh, wel vervelend zijn. Um, het is in dit geval vervelend. Kijk, heel veel mensen die gebruik maken van de wereldschool doen dat omdat ze via een zaak ergens anders moeten werken. Yeah. Ja? En de zaak die betaalt dan de scholing van de kinderen. Mm -hmm. Ja? Omdat wij als missionarie hier werken, moeten wij het geld uit onze achterban halen. Ja, precies. En dan wordt het nu, weer lastig. Ja. Dan wordt het duur. En dan ja. wordt het een heel ander verhaal. Ja. Ja, we hebben nu drie kinderen op wereldschool. En dat wil dus zeggen drie keer vijf à zesduizend euro oh, per kind. Ja, ja, ja. ja. Nee, dus dat is natuurlijk echt heel erg veel. En ja. dat wordt dan in principe verdubbeld, omdat het gewoon niet meer gesubsidieerd wordt. Ja, precies. En dat wordt, dat wordt dan in de loop van de tijd nu duidelijk of dat dan doorgaat, die bezuiniging of niet. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, ja, dat klopt. wensen we ja. jullie daar in ieder geval heel erg veel sterkte mee. Bedankt voor jouw blik ja. op het nieuws in Indonesië en heel erg veel succes met het werk wat jullie daar doen. Goed, dankjewel. En een hele fijne dag nog. Dag. Ja, jullie ook. Bedankt. Bye. Ja, en straks gaan we het hebben over vliegtuigen en over vliegtuigspotters. En u mag ons bellen 0800-121 als u een mooi verhaal heeft over uh, ja, de vliegtuigen. En zometeen hoort u dan ook wat de aanleiding daarvan is. Maar eerst de Pretenders. Get me wrong van The Pretenders. Ja, en als u uh, net uit uw bed komt rollen... dan uh, kan ik me niet anders voorstellen... dan dat u hier er wel vrolijk mee opstaat. Uh, herinnert u zich dit nog? Als u, terwijl u lekker in de achtertuin zit. Dit. Nee? Ja. Precies, een vliegtuig wat opstijgt en wat we dan uh, heel erg goed kunnen horen... vooral als we rondom Amsterdam wonen. 10 september 1993, dus dat is precies deze dag, maar dan tien jaar geleden... Uh, kwam de allereerste jumbojet uh, uit de... of nee, niet de allereerste, de duizendste jumbojet uit de fabriek rollen. En aan de telefoon heb ik uh, Atian Altevoogt... en hij is voormalig shiftleader en uh, tevig vliegtuigspotter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u dat nog herinneren, die dag? 10 september ja, 1993? Ja, ja, zeker. Uh, toen kwam we waren natuurlijk heel, heel, heel, heel enthousiast kwamen we toen naar Schiphol om, uh, om dat even mee te maken. Ja, was, dat, was dat een groot moment, de, tien, de duizendste Jumbojet? Nou, was dat echt nou, een happening? Het, het grootste moment was natuurlijk de allereerste aankomst van uh, Jumbo op Schiphol. Hè, en dat was natuurlijk veel vroeger. Mm -hmm. Dat was al in, uh, in 1970 het geval. Oké, okay, well, en... was, Dat was Pan American die voor het eerst op Schiphol kwam met een uh, Boeing 747. Oké, okay, dat, dat was echt een happening, zeg maar. Daar ja, trok ja, iedereen uh, voor naar uit. Ja, ja, ja, ja. En, uh, en kort, daarna heeft uh, de eerste aflevering van uh, de KLM Jumbo, dat was in uh, januari uh, 71. Mm -hmm. En uh, ja. Dat, dat Toen werd dus, uh, een Jumbo Jet werd de, een regelmatige verschil, natuurlijk op, op Schiphol. Ja, precies. De verbinding valt af en toe een heel klein beetje weg. Ik weet niet of u de mogelijkheid heeft om, om iets naar het raam te lopen of iets dergelijks. Nou, dus ja, of het ik, daar ik, ik zit gewoon bezig. in de dus, ja. Oké, okay. hij valt af en toe een klein beetje weg vandaar. Nou, uh, waar komt uw grote voorliefde voor uh, vliegtuigen eigenlijk vandaan? Ja, goed, ik was een uh, jongetje van een jaar... of. 11, 12, En toen was ik al geïnteresseerd in, in vliegtuigen. En op, uh, op zaterdag ging je dan naar Schiphol. Pakte de Maas en Kroonbus naar, van Amsterdam naar, naar Schiphol. Mm -hmm. om, uh, om naar vliegtuigen te kijken. En um, ja, dan nam je een fototoestel mee. En ging je dus uh, daar foto's van maken. En dat begon zo'n beetje die hobby in het in, in, in begin 60 jaar. 1962, mm -hmm. 63. En dan kom je heb je op een gegeven moment een fotootje afgedrukt. En dan wil je ook weten wat, uh, wat voor een type vliegtuig het is. Net ook ja. zoals of uh, Wat voor dat type het is. En dan ga je dat, uh, ga je dat voor je interesseren. En uh, dan ga je dat rangschikken. En dan zeg je, ja wat zijn nou de kenmerken van het vliegtuig? Nou, dat ja. zijn dan die registraties. En uh, ja om dan weer terug te kunnen vinden wanneer je de foto had genomen. En wat voor een type het was. Dan uh, had je een boekje en schreef je dat dan in op. Ja, zo is die hobby eigenlijk, uh, eigenlijk ontstaan en uh, ja, dan ontmoet je op Schiphol dan weer jongens die, dat, die, die dezelfde hobby hebben. En dat wordt op een gegeven moment een vriendenclubje die zich regelmatig elkaar uh, op Schiphol ontmoet. Ja, ja dat, dat, dat, ik was uh, laatst, ik denk dat het nu twee weken geleden is, toen reed ik uh, toevallig langs Schiphol en ik had uh, een beetje tijd over. En we zaten in de auto en ik zei, hey, kun jij niet te snel op internet opzoeken... of hier nou ook echt zo'n uh, goede vliegtuigspotplek in de buurt is? Want ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon opzoeken. Dus wij vonden er al uh, vrij snel eentje op Google, zeg maar. Dus daar zijn we heen gereden. Ja. Dat was uh, ja. de, de, de spotplaats bij de polderbaan. Bij de polderbaan, ja. Ja, en uh, het was daar heel druk. Echt niet normaal. Ja. Er stonden echt allemaal mensen. En echt met, uh, nou inderdaad, uh, stoeltjes en uh, thermosflessen met koffie en... Uh, ze nee. zeggen een dagje uit voor de mensen om naar vliegtuigen te gaan kijken. Ja. En de, een, de ene is, vindt het gewoon prachtig om, om, om die grote vliegtuigen te, te zien landen of, of te zien opstijgen. Ja. En de ander gaat iets verder in die hobby en die maakt er foto's van. En, uh, en uh, ja, als je, als je dan op een gegeven moment uh, ook in het buitenland een keer een luchthaven bezoekt. Dan zie je weer andere luchtvaartmaatschappijen die weer niet op Schiphol komen. Ja, misschien andere toestellen, grotere toestellen, toestellen misschien. Ja, ja, kunnen wij ja. op Schiphol echt alle toestellen aan? Of zijn er bepaalde toestellen die echt te groot zijn, die hier niet nee, kunnen landen? Nee, nee, nee, op Schiphol kunnen ze alle toestellen aan. Okay. De, de, de, de, de, de viaducten en de tunneldaken, zoals uh, over de uh, A4, uh -huh. dat is allemaal zo sterk en zwaar gebouwd dat uh, daar de allergrootste vliegtuigen van gebruik kunnen maken. En ook de taxibanen zijn uh, dusdanig uh, breed, dat uh, het de vliegtuigen. Elkaar, elkaar kunnen passeren. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ik, ik, Wij vonden het heel erg leuk, want er kwamen allemaal kleine KLM-toestelletjes langs en vervolgens oh, kleine, kwam er ja. een ja. enorme, van een, ja, een Indonesische maatschappij was het volgens mij, maar het was een Enorm ding en dat, dat steeg op. En toen hij vertrokken was, zeg maar, dat vliegtuig, toen vertrokken er ook heel veel vliegtuigspotters. Dus we hadden wel het idee dat we wel bij een soort van uh, uniek iets waren, omdat het dus zo druk was en die mensen daarna ook gewoon weggingen. Zo van oh, ja, nu kan, is die geweest. Zijn. Ja, dus ja. We, we, waarschijnlijk zijn we net met ons neus de eerste, in de, de vrucht, ja, ja, Misschien waren het uh, wel ook wel uh, familie die, uh, van wegbrengers. Ja. Die dan uh, iemand uh, uitzwaaien en dan gaan ze ook kijken uh, tot het tot, tot echt wegschijn. zijn. Ja, ja, dat dan, waren we wel echt. Uh, ja. Nou, ik denk, er de, de stonden daar denk ik wel uh, 150 ja. mensen. En nadat dat vliegtuig weg was, was de helft ook verdwenen. Dus, ik, ja, ja. Ja, dus dat was uh, waarschijnlijk een, een grote happening. Maar kun jij je nog herinneren wat, wat jouw allermooiste vliegtuig was? Het mooiste... Ja, het mooiste, het mooiste vliegtuig wat eigenlijk gebouwd is, dat is de superconstruction. Daar ben ik zelf nogal weg van. Dat is een viermotorig uh, vliegtuig. Mm -hmm. wat uh, op een gegeven moment in uh, begin jaren 60 uh, is uitgepasseerd. Uh, en uh, vervangen werd in feite door uh, ja, de DC-8. De KLM heeft natuurlijk uh, met de superconstellatie naar, naar New York gevlogen. Daar vloog je dan een, een uurtje of zestien over om daar te komen. Mm -hmm. En um, de uh, deze jacht die, die bracht de tijd terug tot 11. dus een uurtje of zeven om in New York te komen. Het ja. ging veel sneller. En toen werden die Super Constellations dus heel vaak gebruikt door wat, uh, wat kleinere maatschappijen. die nog lang mee hebben gevlogen. En uh, ja, nu is dat een heel uniek toestel. Er staat er dus eentje, een Constellation in het in, in droom die dus oh ja. nou een jaar of vijf, vijf terug uh, naar Nederland is overgevlogen. Door, uh, en, en, en, en tot de collecties toegevoegd. Ja. Maar dat in feite is dat het, het, het mooiste vliegtuig wat ooit ontwikkeld is. Met drie staarten. En, uh, maar het uh, werd ingehaald in feite door, door het vliegtuig, Wat uh, in het begin jaren 70 uh, naar Grippel kwam. Ja, ja, ja wat, wat de weer nieuwste technologie op dat moment ja, was. Ja, ja. ja, ja, ja. Nou, van... En inmiddels zijn er natuurlijk uh, al per maart dit jaar. Heb ik even opgezocht: 1464 Boeing c 74 uh, gekocht. Zo. Dat is nogal wat. Dat zijn een aardig wat, ja. En hij ja. is nog steeds in productie, dat is natuurlijk heel uniek dat zo'n vliegtuig in 1969 de eerste terug maakt. Mm -hmm. en in 2013 in feite nog steeds in productie zei het dan een, een veel groter type, de c 800 yeah. die dan een behoorlijke vliegbereik heeft van zo'n 15.000 kilometer. Ja. Ja, ja, ja, dat is toch wel en, aardig. En, ja, toevallig was ik uh, van de week ook op, op, op Frankfurt, uh, op Lufthansa, dus met de 747-800 zien vliegen en uh, Airbus Chicago vrachtmachine ook met een, een 800 versie. Nou, dat is een vreselijk groot. Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen luisteren en die denken, waar is dit allemaal over? Wat zijn het allemaal voor types? Als ik het goed begrijp, de Boeing 747 is... Uh, een die wordt ook wel de Jumbojet genoemd. Hè? Dan, dan Jubbojet, hebben we het echt ja, over de ja, Boeing 747. Ja, ja. En wat zijn nou precies specificaties van zo'n 747? Want heel veel mensen die denken misschien... Ja, het is voor mij allemaal één pot nat, zo'n vliegtuig is een vliegtuig. Maar wat, nou, uh, wat is nou echt uh, bijzonder aan die Boeing 747? Of terwijl de nou, Jumbo Jet. Wel nou, kenmerkend is van de Boeing 747... Dat is natuurlijk een, uh, toen het zich ontwikkeld werd, uh, was een lange romp... waar in feite de cockpit... Voor met de neus uh, boven de romp uh, werd geplaatst. Vandaar dat het zo'n grote bolt heeft aan de bovenkant. Toen ah, ja. hebben ze dat, uh, dat, dat, dat bovendek, dat de, dek, is toen in de loop van de jaren ook verlengd. om daar ook wat uh, passagiers te kunnen accommoderen. En uh, ja, uh, zo is, is, is het toestel uh, is, is, is uniek qua uh, ontwerp. om het echt een mooi vliegtuig te noemen, nee, dat vind ik niet. Okay. Het, is een, het is een kolossaal groot vliegtuig. He, een veel strakker, mooier vliegtuig. Die is in feite de de, de, de, de Boeing 777. Yeah. Die, die, die, die ook in, in verschillende lengtes is gebouwd. Een, een 200-300-serie. En, en, en dat is een mooie, mooi, strak, lang vliegtuig. Maar die is, uh, is twee-motoren. Okay. De Boeing 777 is een vier-motoren vliegtuig. En uh, ja, in het begin de jaren 70 was het natuurlijk allemaal uh, analoge cockpits met een boordwijdtuigkundige met allemaal klokjes en ronde klokjes. En tegenwoordig, in het vliegtuig is allemaal uh, uitgerust met een digitale cockpit. Dus met allemaal uh, uh, locatieapparatuur, wat, uh, wat was, uh, beeldschermpjes zijn. En uh, daarmee is ook de boordwerkkundige ook... Uh, uh, niet, meer, uh, niet meer aan boord, meer worden, gewoon met zeevliegers uh, wordt er dan gevlogen. Ja, ja, ja. Nou, ja de computers ge ge ge gestuurd, ja. Dat zijn dus alle specificatieachtige dingen waar ja. we dus de Boeing 747 aan kunnen her uh, herkennen. Aan de telefoon heb ik ook Aard uit Amsterdam. Uh, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, Aard, uh, jij uh, mocht een keertje in de cockpit kijken van zo'n Jumbo Jet. Ja, dat klopt. Dat was uh, begin jaren 70, en die manier waar, uh, waar je zojuist mee sprak die heeft het over Pan American en dat was die, die Jumbo, uh, daar ben ik in geweest. Dezelfde? Ja, ja we, de vliegtuig was geland op Schiphol en ja. ik had een buurman en die werkte op Schiphol en die wist dat ik wel gek was van vliegtuigen. En die heeft me toen uitgenodigd en toen zijn we naar Schiphol gegaan en toen zijn we uh, in de Pan American uh, de club in Midnight Sun geweest. En nou, dat was een hele belevenis. Als, ja. als, als jochie van, uh, wat was ik, tien, elf of zo Dus uh, ja, dat vergeet je niet zo gauw. Nee, dat was voor jou een, een, een hele ervaring, zeg maar. Ja, Gewoon, überhaupt kijken op Schiphol vind ik altijd al een hele ervaring. Maar dan ook nog eh, dus echt eh, binnenkijken. Mocht je er ook mee vliegen, eh, zeg maar? Mocht je even achterin zitten dat ze een ja, rondje ik deden? In de cockpit een beetje aan de stuurknuppels en kreeg een en een beetje uitleg. Ja. Maar ja, dat was, was overweldigend, zo'n groot ding. Ja. Weet je, ik, ik ben opgegroeid in Batuverdorp. en wij woonden onder, onder de landingsbaan van het oude, oude Schiphol-Oost. Het nieuwe ja. Schiphol was er nog eens. En waar je vorige gast ook al over sprak, die super constellations, ja die zagen we dan overvliegen. En, en de, de A9, dat was nog een aardig grasval. Ja. En, en wij renden daar naar boven en dan stonden we te zwaaien naar die vliegtuigen en het, het was fantastisch. Uh, nou ja. En dan stap je op je fiets en dan ga je naar Schiphol en dan, ja, zo is het een beetje begonnen. En uh, nu doe ik het nog steeds. Ja, ik vind het fantastisch. Je praat er ook vol passie over inderdaad. Adjan, kunt u dit herkennen, het verhaal van ja. Aart? Oh, Zeker, zeker. Ja hoor. Ja. Je wordt wel gepassioneerd en uh, het leuke is als je daar uh, met, met vrienden die ooit deelt, dat je dan uh, op een gegeven moment jaren later nog steeds uh, uh, met vakantie gaat. Ik ben nu hier met die club uh, al 50 jaar. hebben we onze, onze zogenaamde Golden Jubilee Tour gemaakt. Omdat we al 50 jaar met elkaar uh, op, op stap gaan. om uh, naar buitenlandse vliegvelden. om de, die te bezoeken. Oh echt? Ja, is dus echt ja, een tripje ja. van gemaakt. Ja, ze dus zijn naar Amerika geweest. en dan ga je daar eens kijken. ook in de, in de woestijn. waar die vliegtuigen op een gegeven moment. <laughs> hun, hun, hun laatste rustplaats vinden. En dan is natuurlijk prachtig om die machines daar ook te zien. En dan zie je hele andere maatschappijen. Ja. andere, andere vliegtuigtypes. Gaat het allemaal weer ja. anders aan toe hè? Dan. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan, uh, ja, dan heb je C4 spotters, sporters, een die die uh, burgervliegtuigen uh, fotograferen en en, en daar een hobby van maken. Anderen willen weer militaire vliegtuigen uh, spotten. Of of of die kleine vliegtuigjes uh, ja. uh, daar gek van zijn. Iedere voorkeur huh? zo, ja. ja. Ja, ja, ja. In Amerika is een groot vliegfeest in Oshkosh. En dan komen in één week, één week, één week tijd komen daar uh, 10.000 vliegtuigen. So. Dat doe je niet Dus het, het is een enorme happening daar, dat is geweldig. Ja, dan ben ik maar, wel benieuwd naar Aart, uh, Aart uh, doe jij nog steeds aan vliegtuigspotten of is er bij ja, die ja. ene ervaring in de jubileum nee, gebleven? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik doe het nog steeds. Ik ja. sta nog steeds regelmatig langs de baan en uh, maak ik foto's. En, uh, ja, het leuke is, uh, sommigen, dat is dan vooral de KLM-piloten, die, die groeten hier, je, als je, als ze langs taxiën. Ja. sommigen doen een het open en die zwaaien en je. En het is, uh, ja, dat is wel grappig om ja. mee te maken. Dat is wel fijn. hey Aart, wat is nou de beste vliegtuigspotplek? Afhankelijk van welke baan ze, ze dalen, landen en stijgen. Wij en ook weer afhankelijk van het weer. Dus ja, maar de beste, beste plek ja, vind ik wel de Polderbaan. Daar, ja. uh, dat is, dat is, mooiste, uh, is ook de langste baan die ze hebben. Dan sta je ook bijna dan, op de baan, hè? Ja, inderdaad. En dan komen meestal de, de grote jongens komen daar binnen. Ja, leuk. Hey, heb jij nou net als, uh, Aard, uh, net als Adjan ook een uh, baan in de luchtvaart? Of uh, is de hobby niet zo ver uit de hand gelopen? Nee, ik heb geen, uh, geen baan in de luchtvaart. Ik vlieg wel regelmatig, Af van de zondag steek uh, ik weer en dan uh, vlieg ik wel dan niet met een 747, maar met een uh, 767 en dan, uh, ja, dan ga ik de oude vies uh, genieten. Oké, okay. heel erg leuk. Hey, mag ik jullie allebei bedanken, Adjan en ook Aart, uh, voor jullie verhaal over de Boeing 747, dan ook wel de Jumbo genoemd. We spraken daarover omdat het vandaag precies uh, Tien jaar geleden was dat de duizendste jumbojet uit de fabriek kwam rollen. En dat was nog wel een evenement. Hartelijk dank beide heren. Ja, graag gedaan. Ja, en een hele fijne dag. En wij gaan naar muziek en straks gaan we bellen en checken hoe het gesteld is met Obama. En al zijn toespraken daar op de Amerikaanse televisie. know To pass the pass, a highway, close to the scattered day. With my four wheels still in spin, close to the howling wind. But I hope that I'm far from sinking in my own. Hand. dried-out play and i know that my heart's a mirror close to the window pane while the day is still in light close to the dark of night but i hope that i'm far from sinking in my own We're yeah. yeah. De Nacht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 Walking in Memphis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 Child. And I said, man, I am tonight walking in Memphis I was walking with my feet ten feet off a beat, walking in Memphis, but do I really feel the way I feel, walking in Memphis I was walking with my feet ten feet off a beat."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 Marco, Walking in Memphis. En dat is dan weer de grootste stad in de Amerikaanse stad, Tennessee. Dat is dan wel weer leuke achtergrondinformatie, toch? Want we gaan nu ook bellen met de VS, met Tom Klein. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit niet in Memphis, hè? Nee, wat nee. ik wel niet lang geleden. De dikste stad van Amerika. Kijk, <laughs> nog meer leuke achtergrondinformatie. Hey Tom, jij gaat ons bijpraten over de dag van Obama... Want dat wordt het wel een beetje, hè? Ja, morgen. Het wordt een... Uh, uh, in ieder geval, ik hoop dat het voor Obama een wat minder verwarrende dag wordt dan de afgelopen dag. Uh, maar de dag van Obama morgen, hij gaat om uh, uh, half één, in ieder geval lunchen met een heleboel uh, leden van de Senaat op het Witte Huis. Om ze nog een keer te overtuigen dat uh, Amerika toch echt uh, Syrië moet gaan straffen uh, met kruisraketten. Als er niet in de tussentijd een of andere... Diplomatieke oplossing is gevonden. En dan de rest van de dag moet hij s'avonds uh, uh, gaan bereiden. Want om negen uur s'avonds heeft hij de grote speech. Waarin hij nog eens een keer het plan aan heel Amerika gaat uitleggen op de televisie. Ja, want eigenlijk, als je als Amerikaan niet zo'n Obama-fan bent. dan kun je vanavond de televisie beter uitlaten, toch? Als je niet een Obama-fan bent. nou ja, het is een beetje onduidelijk wie er. Uh, momenteel nog, uh, zeg maar, Obama-fans zijn en niet. Want er zijn uh, hardcore democraten uit zijn, dus uit zijn eigen partij die dit plan helemaal niet steunen. En er nee. zijn uh, Republikeinen die juist wel voor zijn, waar Obama nu weer heel erg bij aanklopt. Dus uh, eigenlijk is iedereen een beetje in verwarring van wie, uh, waar die nou voor moet zijn en wie die nou moet steunen. Ja. Maar vanavond is hij bijna op alle senders sowieso te zien, hè? dus ze kunnen er niet echt ja. omheen. Nee, nee, nee, nee, dat klopt. Hij was vanmiddag, of eigenlijk vanavond al, op alle zenders. Want hij had een, uh, interviews met de zes grote zenders hier... die allemaal om zes uur s'avonds gingen uitzenden. Mm -hmm. En uh, ja, hij heeft, dat is dan op primetime, geloof om negen uur s'avonds... Uh, een boodschap voor heel Amerika, ja, dan, dan zitten er wel miljoenen mensen voor de buis. Ja. En in Amerika is de president eigenlijk elke dag wel op de televisie op een of andere manier. <lacht> dus uh, als je nou een groot fan bent of je haat hem, je komt er echt uh, niet je omheen. En hey, nou is Obama een uh, vervend speecher. Hij kan dat ontzettend goed. Uh, hij heeft natuurlijk een ontzettend goede speechschrijver in de arm. Uh, wordt het vanavond één grote speech of wordt hij echt aan de tand gevoeld... en mag hij uh, echt uh, een interview geven? Nee, het wordt echt een speech. Obama houdt eigenlijk helemaal niet van interviews geven. Dat doet hij ook niet zo vaak. Andere presidenten, die hadden dan vaak, als ze ergens naartoe gingen, dan, dan kwam er een rijtje journalisten. en die mochten allemaal een interviewtje doen. Hij houdt er niet zo van, dus hij geeft veel speeches of mm -hmm. doet snel een vraag-en-antwoord dingetje. Uh, maar dit is echt een speech, waarschijnlijk niet uit de Ovaloffers, maar uit een andere ruimte in, de, in het Witte Huis. En ja, daar moet hij een plan uitleggen en dat is een beetje een ander soort speech dan wat hij normaal heeft als hij van die grote inspiratievolle speeches houdt... Van, uh, waarin hij de, de hele scala doorgaat van het is heel erg, maar we kunnen het er allemaal beter doen. En uiteindelijk gaat iedereen geïnspireerd naar huis. Mm. Dus dit was echt van ja jongens, uh, dit is een raar plan, maar ik ga het nu uitleggen uh, wat ik nou eigenlijk wil. Ja, en, en dan zijn op, op alle zenders zeg maar, dezelfde speeches zien of heeft hij dan wel nog de moeite genomen... om in verschillende studio's uh, de speeches uh, ja, opnieuw nee, in te spreken? nee, nee. nee. Nee, het is allemaal, dat, dat had hij dus vanmiddag wel met die, met die zes verschillende uh, televisiezenders. Mm -hmm. Wel allemaal in dezelfde kamer. Maar dan schuift er dus elke, elke tien minuten of elke kwartier een andere uh, presentator binnen. En die mag dan ongeveer dezelfde vragen stellen. Uh, maar dit is echt een speech vanuit één plek in dit huis in de camera met de autocue waar hij zijn tekst vanaf leest. Yeah. Dus dat is het wel. Maar pikken de Amerikanen dat? Uh, ja, want die zijn hier wel gewend aan uh, dat de president het volk toespelt. Je hebt het in andere landen ook wel. En in Frankrijk deden ze dat ook altijd. En dan is het over nou, landgenoten en om, uh, dan komt er een speech. En uh, Amerikanen houden daarvan. Die houden van een leider die vertelt uh, wat er gaat gebeuren. Oké, okay, maar hier in Nederland zouden wij natuurlijk gewoon zeggen... ja, uh, ho eens even, wij willen tekst, wij willen uitleg, wij willen kamervragen, wij willen uh, dat daarover gediscussieerd wordt. Maar in Amerika ja, nee, is het op dit moment niet ja, aan de nee, orde. Ja, dat zie je ook wel. Jawel, dat zie je natuurlijk ook wel. Je hebt een enorm debat gaande, dus in mm -hmm. het congres. Want ja. dat moet erover stemmen. Dat heeft, dat heeft de, de, de, de president aangevraagd. Van jongens, ik wil jullie goedkeuring hebben voordat ik wat ga doen. Dus daar is een enorm debat. en. En al die uh, politici die vallen over elkaar heen om te zeggen van hey, ik wil van de president dit weten en we weten dat toch niet. En als hij nou toch maar eens met een goed plan komt en zo. Maar ja, in Amerika heb je dan dat de president op een gegeven moment zegt, maar nou, weet je wat, ik kom op tv en mm. ik ga toch één poging vragen om alles en iedereen tegelijkertijd te overtuigen. Dus zowel het volk als al die politici die uh, uh, ja, niet op hem stemmen of hem bel steunen of niet steunen. Ja, precies. En dan schijnt Hillary Clinton uh, uh, ja, die schijnt steun te gaan geven aan het plan van Obama om uh, Syrië, ja. Ja, om, om, om, Syrië uh, te bombarderen eigenlijk. Um, wat betekent dat eigenlijk voor haar? Ook voor de verkiezingen maar ja, zeg maar, heeft, die er aankomen in 2016? Ja, ze heeft vanmiddag dus een speech gehouden um, waarin ze dus zegt van we moeten doen wat de president doet, want dat is nou eenmaal belangrijk voor de wereldorde en de, wij Amerikanen vinden dat we dat niet ongestraft kunnen laten wat Assad doet. Mm -hmm. um, en ja, in Amerika, in de politiek werkt het wel zo dat zij of uh, dat soort mensen niet iets zomaar doen. Weet je daar moet wel iets tegenover staan. En waar iedereen hier naar kijkt is of Hillary Clinton op een gegeven moment gaat zeggen van nou ik wil wel... ...meedoen aan die presidentiële verkiezingen in 2016. Mm -hmm. Want als ze dat doet, is ze meteen de populairste democrat die dat gaat doen... ...en ligt ze meteen in de peilingen voor. Dus iedereen zit er een beetje op te wachten. Um, zij heeft er nog niks over gezegd of over gehind... ...maar het is heel goed denkbaar dat zij zegt van... ...nou, meneer de president, ik wil u hier wel steunen... ...maar als ik uh, ga voor het presidentschap wil ik dat u mij weer gaat steunen. Okay. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus het is wel een soort daar, van uh, ruilhandel uh, eigenlijk. Ja, ja, ja precies. Ja, het is heel, heel politiek gedacht. Van, ja. nou ja, ik doe dit nu voor jou. Um, maar als ik jou nodig heb, dan wil ik wat uh, in, uh, daar als rechtbestatie. Ja, precies. Hey, en wanneer... Uh, uh, nu, nu vanavond zijn het de speeches. Dinsdag 10 september gaat wel een beetje de boeken in als de grote speech van Obama. Om te kijken ja, ja, hè, of hij het volk zover kan krijgen. Um, uh, wanneer weten we nou echt wat... Uh, ja, of het doorgaat of niet, zeg maar. Of uh, hij genoeg ja. mensen aan zijn zijde kan krijgen uh, voor zijn plannen. Ja, ja, dat weten we nog niet. Kijk, de senaat waarin het er ietsje beter uitzag dan in het huis van afgevaardigden, waar, waar Obama wat meer steun had, um, daar, die heeft vanmiddag uh, de stemming weer uitgesteld. Die zouden deze week nog gaan stemmen. Maar de voorzitter de democratische leider in het senaat zei... ja, ik, ik ben er toch niet zeker van laten we die stemming nog eens uitstellen. Kijken hoe dit hele diplomatieke verhaal met, met Rusland nu gaat lopen. Mm -hmm. En in het huis van afgevaardigden is er nog helemaal geen datum. Dat kan ook nog wel volgende week of misschien later worden. En dat is, dat is dan alleen maar positief voor Obama. Want in het huis van afgevaardigden heeft hij echt nog een hele, hele kleine meerderheid die voor ja. is. Dus er zijn echt nog heel veel mensen die die om zou moeten praten. Ja, maar um, ja, wat denk jij zelf? Gaat het hem lukken om, uh, om, om iedereen naar zijn kant te krijgen? Of uh, ja... Heeft het gewoon helemaal geen zin? Nou ja, ik, ik, ik ben wel heel benieuwd waar die dan mee zou moeten komen om dat toch voor elkaar te krijgen. Want zeker in het Huis van Afgevaardigden is meer dan de helft of tegen of heeft gezegd... ik weet het niet, maar ik ben geneigd om tegen te stemmen. Um, dat zijn voornamelijk uh, in het Huis van Afgevaardigden republikeinen, ook leden van de Tea Party. Mm. Nou ja, die zijn niet echt heel erg geneigd om naar Obama te luisteren. Um, dus dat wordt gewoon heel erg moeilijk. Dus als er nu een soort plannetje bedacht is uh, om de Russen uh, in te schakelen om die, om die wapens bij Assad weg te halen, mm -hmm. is dat misschien nog een, een soort uitweg voor Obama. Dat hij zegt van ja kijk, dit is ook in het belang van Amerika, dat die wapens gewoon niet meer gebruikt worden en weg zijn. Ja. Yeah. Dus ja, dat hebben we natuurlijk altijd liever dan het afschieten van raketten. Dat hij op die manier er nog onderuit kan. Ja, precies. Nou, we gaan het zien vanavond. In ieder geval uh, eerst de speech van Obama. Uh, ik, ben, uh, ik denk dat het een enorme uh, goed geschreven speech gaat zijn. Dus wij gaan hier in ja, Nederland ook wel, zeker ja. kijken. En uh, heel veel succes daar met het volgen van het nieuws in, uh, ja. in de VS. Dankjewel. Okay. En Dankjewel. bedankt voor je tijd, Tom Klein vanuit ja, Amerika. Ja, en uh, wij zijn aan het einde gekomen van Dit is de Nacht. Als u het gemist heeft, we hebben het gehad over de prijzenoorlog in de supermarkt. We hebben het gehad over gewoontes, rare gewoontes, normale gewoontes. Dingen die we helemaal niet doorhebben, maar die we toch heel hele tijd uh, verkeerd doen. Onbewust. Uh, ja, als u dat gemist heeft, kunt u het terugluisteren. Kijk dan op eo.nl slash nacht. En zometeen na zes uur gaat het NOS-journaal verder. Zij gaan het hebben over onder andere ook de speech van Obama. Gemeentes moeten 6 miljard inleveren. En over het kunstroofproces dat verder gaat. Er wordt gepresenteerd door Lara Rensen en Marcel Oosten. Dus dat zometeen na het nieuws van zes uur. En ik wens u voor nu een hele fijne dag. En terugluisteren van dit programma kan dus op eo.nl. Slash dit is de nacht.